Goedemiddag zorgen in België over veiligheid van kerncentrales. Hoofdverdachte Facebook-moord voor de rechter. En ledenlijst van de Piratenpartij per ongeluk op straat. Vanmiddag zonnige periode, stapelwolken ook. Een kleine kans op een bui en het is minder warm dan afgelopen weekend. 23 graden aan zee vandaag tot 29 in het binnenland. Morgen ook nog uh, zomers warm, gemiddeld 25 graden. Smiddags middags wat buien en na morgen wordt het een stuk minder warm. Problemen met kernreactoren in België. Twee van de zeven reactoren liggen al stil, want er zou een constructiefout zijn. Volgens Erik van Wallen van het Studiecentrum voor Kernenergie zou dat probleem wel eens veel groter kunnen zijn. In de Vlaamse kranten Standaard waarschuwt hij voor problemen in alle Belgische reactoren. Correspondent Mark Bessems, ja, hoe groot zijn die problemen met die, met die reactoren in België? Nou, alles is begonnen toen uh, uh, Doel 3 werd gecontroleerd. Dat is een reactor uh, bij de haven van Antwerpen. Daar werden onregelmatigheden geconstateerd. En het lijkt erop dat er misschien wel 8000 scheurtjes zitten in een reactorvat. Dat reactorvat is gemaakt door een Nederlands bedrijf dat niet meer bestaat, Rotterdam Dry Dogs. En uh, nou ja, die leverde ook een reactorvat uh, voor een andere. Uh, reactor. In Tianz 2 is dat. Dat is net over de grens uh, bij Zuid-Limburg. Nou, dat wordt nu ook gecontroleerd. Maar ondertussen wordt er steeds meer bekend... over wat voor onregelmatigheden er dan zo zijn geconstateerd. En die meneer Van Wallen, uh, die expert die uh, in de standaard uh, wat schrijft... die zegt, ja, maar luister... er zijn ook mogelijk fouten in het staal. Dat is gemaakt door fabrikant Kroep. In Duitsland dus. Helemaal niet door uh, dat Nederlandse bedrijf. Nou, En als dat zo is... Ja, dan kan het best zijn dat die problemen niet alleen bestaan bij reactoren met een Nederlands onderdeel... maar eigenlijk bij alle reactoren die zo'n 40, 30 jaar oud zijn. Dus uh, zeg maar eind jaren 70 uh, gemaakt zijn. Nou, en dan heb je het in België over alle zeven uh, kernreactoren die ze hier hebben. Zorgen dus. Uh, is er ook gevaar voor de volksgezondheid? Lekt er iets? Hebben ze dat al gezien? Nou, volgens de Belgische nucleaire toezichthouder FANC, dus de, de, het federale agentschap voor de nucleaire controle... is er geen gevaar voor de volksgezondheid. Uh, zij zeggen dat de twee reactoren waar mogelijk problemen zijn... die liggen stil, die zijn ze nu flink aan het controleren... die mogen pas weer gaan draaien, zeggen ze... zodra er bewezen is dat er geen gevaar is. Maar ja, ondertussen liggen die reactoren dus wel stil. Dus ze produceren geen elektriciteit. Nou, dat is nu in de zomer niet zo'n heel groot probleem... Maar straks in de winter, als we met z'n allen veel meer elektriciteit consumeren... Ja, dan zou dat best nog wel eens een uh, probleem kunnen zijn voor uh, de, de energievoorziening van België. Nou, en voorlopig lijken de Belgische media zich vooral daarover uh, druk te maken. Uh, er wordt druk gesuggereerd dat misschien de stroomprijs wel omhoog gaat. Of erger nog, dat we straks in de winter in België wel eens blackout zouden kunnen krijgen... als die reactoren dus ook dan nog stil liggen. Het onderzoek gaat verder. Mark Bessems, dankjewel. In Arnhem is de rechtszaak bezig over de zogeheten Facebook-moord. Drie jongeren staan terecht voor hun betrokkenheid bij die moord. En het slachtoffer is de 15-jarige Wincy uit Arnhem. Aanleiding was een ruzie op Facebook. heeft Trudy van Rijswijk die is bij die rechtszaak in Arnhem. Trudy, de hoofdverdachte staat nu terecht. Wat wordt de hoofdverdachte ten laste gelegd? Die jongen is 15. En wat hem ten laste wordt gelegd is... Uh, moord met voorbedachte raden. Uh, op dat meisje. Op dat meisje. En uh, haar vader die heeft hij die ook gestoken volgens uh, de aanklacht. En dat is poging tot doodslag. Aanleiding dus een, een, een ruzie op Facebook. De rechter heeft gezegd de zaak moet openbaar worden behandeld. Waarom eigenlijk? Ja, dat zou het algemeen belang dienen. Uh, omdat het heel ongewoon is eh, dat, dat via Facebook wordt geregeld, zo'n moord. En eh, jongeren gaan natuurlijk ontzettend te keren af en toe op Facebook. En men wilde laten zien waar het toe kon leiden uiteindelijk. En dat was de reden. Maar goed, er waren ook eh, argumenten tegen. En dus heeft de rechtbank eh, besloten een psycholoog en een psychiater in te huren. Twee onafhankelijke deskundigen dus. En eh, die hebben eh, inmiddels gezegd dat het niet schadelijk voor de jongen zou zijn... als de zaak openbaar behandeld werd... En dat hij er zelfs van zou kunnen leren. Intussen zijn er ook andere lieden die zich met de zaak bemoeid hebben. Zoals de Raad voor de Kinderbescherming. En die zijn fel tegen. En ook zijn behandelaars waren fel tegen. Die zeggen, nou het zou verschrikkelijk voor die jongen zijn als je dat in het openbaar doet. En bovendien, je moet zaken tegen minderjarigen überhaupt niet in het openbaar behandelen. Dat doen we hier in dit land niet. Maar het wordt wel als een soort voorbeeld uh, gesteld. Die jongen zou dat trouwens, uh, die hoofdverdachte die gestoken heeft... die zou dat weer op verzoek van iemand anders hebben gedaan. Het is een vrij ingewikkeld verhaal. Het is een heel ingewikkeld verhaal. Er, er is een meisje, Polly, die is op uh, Facebook actief. En die heeft ook een vriend. En die is ook op Facebook actief. En die twee besluiten dat Wincy dood moet. Want ze, ze hebben een hekel aan. Ze roddel te veel. en ze, Het is een pocher en dat soort dingen. Nou, Ze huren vervolgens de jongen die vandaag terecht staat in. Dat is allemaal althans het verhaal. En uh, die gaat... Ook nog tegen betaling uh, winst die doodsteken. En de vader die zich daarmee gaat bemoeien. die krijgt ook uh, steken te pakken. En dat is de, wat er grofweg gezegd gebeurd is. Uh, uiteindelijk heeft de rechtbank. Uh, na gehoord te hebben wat die deskundigen zeiden. maar ook die overwegingen van de Raad voor de Kinderbescherming. Uh, in, in, in oogschouw nemend. gezegd: moet je horen. Um, we hebben tijdens de eerste zitting beslist dat het openbaar zou zijn. Want we willen dat het transparant wordt, het is een ernstige zaak. De tweede zitting hebben we gezegd, we vragen deskundigen. Uh, dat hebben we gedaan. En uh, de rapporten wijzen uit dat het niet schadelijk is. Dat het zelfs voor die jongen nog wel eens goed zou kunnen zijn. Dat het hem beter te behandelen maakt. Omdat hij zich door de openbaarheid zeer bewust wordt van de ernst van de zaak. Dus je moet het gewoon doen. En de rechtbank heeft gezegd, we begrijpen dat het moeilijk is. Maar in de afweking uh, uiteindelijk is de conclusie uh, wel openbaar. Vandaar en dus, dus zitten we hier nu. Ja, met ja. pers uh, en alles erbij. En iedereen kan meeluisteren en er ook van leren. De Facebook-moordzaak in Arnhem. Trudy van Rijswijk die is daarbij. In het teleur zijn alweer veel kakkerlakken gevonden. Insecten zaten in uh, de grond op een bouwkavel. De grond en een plantsoen in de buurt zijn nu afgegraven... om zoveel mogelijk kakkerlakken te vernietigen. Insecten zijn met grond en al in een gesloten container... afgevoerd naar de gemeentewerf. Zaterdag uh, nacht al zag een inwoner van die wijk in Etelur veel kakkerlakken over de weg lopen. Die zijn door de brandweer met branders en uh, lokdoosjes bestreden. En waar die kakkerlakken nou vandaan komen, dat is niet duidelijk. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten.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 Erg, ja, ja. ...ergens gepubliceerd? Waar? waar? Uh, door, ons, uh, door onszelf, op een, uh, een uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering... ...zijn de, de adressen in een verkeerd uh, veld uh, terechtgekomen. Normaal zet je die in het BCC-veld uh, en nu kwamen ze in het toe-veld terecht. En dat betekent dat iedereen die, uh, die adressen uh, uh, op ogenblik in zijn mail heeft. Iedereen van die ledenvergaderingen, dan krijg je eerst al die adressen ja. te zien... ...en dan komt de uitnodiging pas. Dat is een beetje meer het verhaal. Hoe kan ja, dat nou, nou denk de, je? Uh, ja, het is gewoon een domme menselijke fout geweest. Huh? Die, die mail is er vannacht uitgestuurd en uh, we zijn de laatste tijd is een ontzettende berg leden bijgekomen en we waren bezig om te upgraden naar een systeem waar dit sowieso niet meer kon. Maar omdat die ledenadministratie uh, maar bijgewerkt moest worden is dat er nog niet van gekomen. Dat is vannacht nu uiteindelijk uh, gebeurd, naar aanleiding hiervan. En ja, het is gewoon echt heel erg, uh, heel erg vervelend wat er zo gebeurd is. Ja, ja. Wie, wie kwam erachter? Uh, de secretaris zelf, toen hij uh, het mailtje wat hij verstuurd had uh, binnenkreeg. Oeps. Dat is het eerste wat je dan ziet, hè? Ja. Dus dat was echt... Uh, ja, dat, dus, ja het, het, het, het laat me maar eens zien, zeg maar, dat het ongeluk... wat dat betreft in een heel erg klein hoekje zit. Ja, en dat voor een partij uh, die veel met internet heeft, uh, zeg maar, is toch wel jammer. Dan had u het misschien ook stiekem wel stil kunnen houden, maar nee, u gaat het zitten bloggen. Is dat wel handig? Uh, ja. ja, want wij vinden juist, zeg maar, dat op het moment dat zoiets gebeurt dat je daar uh, direct iedereen die het slachtoffer van is... daarvan op de hoogte moet stellen en er open over moet zijn. Het grote probleem met veel van die datalekken is dat, dat uh, bedrijven en organisaties proberen uh, daar bovenop te blijven zetten. Ja, En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus ja, het feit dat het ons nu gebeurt... geeft ons dan niet het recht om, uh, om datgene wat wij zeggen dat moet gebeuren... om dat niet uit te voeren. Dus we hebben gewoon gedaan wat wij denken... dat op dat moment uh, wat je zou moeten doen... en dat is het zo snel mogelijk in de openbaarheid gooien. En de campagne hoeft niet te worden aangepast nu... Uh, nee, ik denk dat we eigenlijk nog eens een keertje onderstrepen zeg maar, hoe ontzettend makkelijk dit kan gebeuren. En dat, dat iedereen in Nederland hier een les moet trekken: dat, dat uh, je, je, je data zomaar uh, op straat kan komen te liggen. Nu dus hebben gelukkig alleen maar e-mailadressen, maar het had veel vervelender kunnen zijn, natuurlijk. Ja, een leermomentje. Nou, meneer Poot, ja. dank u wel voor de uitleg van de Piratenpartij. Tot ziens. Heel dank. Dank u Turkije stelt voor om in Syrië een bufferzone in te stellen om vluchtelingen op te vangen. Door de opstand tegen het regime van president Assad zijn al bijna 70.000 mensen de grens met Turkije overgestoken op de vlucht voor al het geweld. En als dat aantal boven de 100.000 uitkomt, is Turkije niet meer in staat om ze op te vangen, zegt de Turkse minister van Buitenlandse Zaken. En hij stelt dan voor om binnen de Syrische grenzen opvangkampen te bouwen. Eind deze maand komt de VN-veiligheidsraad bij elkaar om te praten over de situatie van de vluchtelingen in Syrië. En ook de Turkse regering doet mee aan dat overleg. Het aantal schademeldingen van de aardbeving van vorige week in Groningen is opgelopen tot 420. Een record. Mensen melden vooral scheuren in muren en ze melden gesprongen ruiten. De Nederlandse aardoliemaatschappij krijgt die meldingen binnen. Het bedrijf haalt gas uit de grond in het noorden en de bevingen die Groningen zo nu dan treffen, zijn daarvan het gevolg. Schade die door een beving is veroorzaakt, wordt door de nam vergoed. De Britse prins Philip is weer thuis. De man van koningin Elisabeth. Vorige week werd hij in een ziekenhuis opgenomen, want hij had een blaasontsteking. De 91-jarige Philip werd eerder deze zomer voor dezelfde klachten behandeld. Vermoedelijk had hij die toen bij een vlootschouw opgelopen... Vorige week kreeg hij weer last tijdens een vakantie met zijn familie op het Schotse landgoed Balmoral. Hij was het, het was al het derde ziekenhuisverblijf voor Philip in amper negen maanden. In december onderging hij ook nog een hartoperatie. Het is 11 over 1. We gaan eens kijken bij de AWB. Dennis, mooi, goedemiddag. Een hele goede middag. Er staan nu vijf files. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Staat tussen Hank en Nieuwendijk 2 kilometer. En op de A50 Arnhem-Os. Voor het knooppunt Valburg 3. In de kop van Noord-Holland is de N240. Nog steeds dicht bij uh, opperdoes. In beide richtingen. Dat komt door een ongeluk. En dat blijft nog wel een uurtje zo volgens Rijkswaterstaat. De N306 vanuit Harderwijk naar Kampen. Daar staat tussen Biddinghuizen en Elburg 3 kilometer. Aan de andere kant op voor hard, afslag naar Harderwijk, ook drie kilometer. Het terrein van Lowland stroomt leeg. En er rijden nog steeds geen treinen tussen Eindhoven en Bokstol. De vertraging is meer dan een uur. Dankjewel, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Er zijn zorgen om de veiligheid van kerncentrales in België. In Ettenleur zijn alweer veel kakkerlakken gevonden. En in Arnhem staat de hoofdverdachte terecht in de Facebook-moordzaak. En dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg met lunch.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 Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Vandaag is de opening van het mbo-jaar. En de vraag is of de huidige beroepsopleidingen binnenkort passé zijn... nu steeds meer bedrijfsscholen komen. Na half twee is er stand.nl. En de stelling daarin... de ouderenzorg moet goedkoper. Minister Schippers van Volksgezondheid wil fors bezuinigen op die ouderenzorg... Ze zegt dat vanmorgen in het Financieel Dagblad, over zaterdag ook al op Radio 1 gedaan. Volgens de VVD-minister moet het roer rigoureus om in de zorg... omdat de kosten de pan uitreizen, terwijl de kwaliteit achteruit gaat. En ze wil terug naar de zorg in de buurt... en een betere samenwerking tussen zorginstellingen. De ouderenzorg moet goedkoper. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070. 70. Dat kost wel 50 cent. U mag gratis bellen. Dat nummer is 0800-1101, dus 0800-1101. U kunt stemmen op onze website, dat is www.stand.nl. Schrik niet van de foto van die meneer die dit programma presenteert. En voor de twitteraars zeg ik, als u twittert eens of onneens... doe het dan met Hekjes Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Ik schrok er zelf nogal van namelijk. Uh, opeens waren we dit weekend uh, kakkerlakken in Etelleur. De bestrijdingsdienst is druk bezig, uh, maar hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Aan de telefoon is Richard Piquet. Hij werkt als ongediertebestrijder in Amsterdam. Dag meneer Piquet. Goedemiddag. Was u ook een beetje jaloers toen u dat hoorde over die plaag in Etelleur? Nou, jaloers. Wij maken dat hier uh, regelmatig mee in het Amsterdamse. Ja? Ja hoor. Echt waar? Ja. Echt plagen ook? Echt plagen, dat uh, hele appartementencomplexen, uh, elke woning uh, besmet is. Ja. Waar komt dat vandaan, zo'n plaag? Ja, dat uh, is altijd een grote vraag. Uh, heel makkelijk natuurlijk, de mensen reizen steeds verder, uh, nemen het in een koffer mee van vakantieadressen. Dat is uh, een van de mogelijkheden. Ja, uh, en, en die, komt dan, die komt dan mee en dan nou ja, met dit soort temperaturen wil het wel natuurlijk. Ja, dan gedijt het uitstekend. Ja. ja, dan voelen ze zich heel fijn bij de kakkelakken. Nou ben ik wel eens in die landen geweest waar je heel veel kakkerlakken tegenkomt. En ja. dan er wordt altijd gezegd, je moet ze niet doodtrappen, want uh, dat is het ergste wat je kan doen. Uh, nou, dan bestaat misschien de mogelijkheid, kijk die kakkelakken die dragen eierpakketjes onder hun uh, buik. En op het moment dat je ze doodtrapt, zou je ze misschien aan je schoen mee kunnen nemen. Maar de kans acht ik heel klein hoor. Nee, nee. Hoe pak je ze dan wel aan? Uh, daar heb je eigenlijk uh, twee hele goede methodes voor. Uh, de wat rigoureuzere is uh, een behandeling. Dat wil zeggen dat we dan het huis, alle naden, kieren, randen en riggels met een bestrijdingsmiddel uh, inspuiten. Uh, dan mogen de... de de bewoners of de mensen van het kantoorpand of wat voor pand het ook mag wezen, drie uur niet aanwezig zijn in het pand. En daarna kunnen ze luchten, een uurtje of twee en dan kunnen ze het pand weer betreden. Ja. En de andere methode is een gelmethode. Dat is wat makkelijker voor de bewoners vaak. Dan brengen we om de meter een heel klein druppeltje gel aan, waar de kakkelakken van zullen eten. En die kakkelakken gaan dan dood. En kakkelakken zijn cannibalen. Uh, die eten hun eigen lijkjes ook op en zo is de cyclus compleet. Ja precies, want als dan een zo'n besmette kakkelak eet, dan is de andere ook kassiweilen. Precies. Ja, ik snap het, hoe het systeem werkt. Vindt u het eigenlijk leuke dieren? <lacht> nou, ik heb verder niets met ze hoor. <lacht> <lacht> ik heb ze liever niet thuis. Nee. nee. nee. En, en ja, dat werk wat u doet, uh, ik, ik kan me voorstellen dat mensen ontzettend blij zijn als u dan weer klaar bent. U komt eigenlijk alleen maar vrolijke mensen tegen. In het begin, misschien even niet. Maar nee. als u dan zegt: Nou, ik heb wel de oplossing, dan. Uh... Ja, ja, daar worden mensen zeker blij van. Tuurlijk. Hè? Want je helpt ze toch van een uh, probleem af. wat ze vaak zelf niet uh, onder controle kunnen krijgen. Ja. Goed. Uh, nou, dank dat u uh, wat uitleg hebt gegeven. hoe je de kakkerlakken aanpakt. Uh, Richard Piquet, dus. Hij werkt als ongediertebestrijder in Amsterdam. Hartelijk dank. Graag gedaan hoor. Over ruim een week opent de Techniekfabriek. Dat is de eerste vakschool voor treintechniek. Um, Zo'n 50 jongens en meisjes worden daar door NetTrain, dat is een dochteronderneming van de NS, en het ROC opgeleid tot volwaardig treinmonteur. Er komen steeds meer van dit soort scholen. Het bedrijfsleven neemt het heft in handen als het gaat om het opleiden van het eigen personeel. Op de dag van de opening van het MBO-jaar vraagt Lunch zich af of de huidige beroepsopleidingen daarmee binnenkort passé zijn. Ik ga er zo meteen over praten met onderwijsadviseur Erika Aalsma. Maar eerst nog even even terug naar die NS Bedrijfsschool. Koen Sutus, goedemiddag. Goedemiddag. U bent van de Techniekfabriek. Uh, wat moet er eigenlijk allemaal nog gebeuren voor 1 september? Want dan gaat het allemaal echt beginnen, hè? Ja, dan gaat het echt beginnen. En we zijn er overigens ook best trots op dat, dat wij dat uh, gaan doen... als een van de eerste uh, bedrijven. Uh, nou, volgens mij zijn de, de grote bouwstenen zijn al klaar. We zijn echt klaar om te beginnen. De locaties zijn ingericht, het onderwijsprogramma is gemaakt... Uh, de leerlingen zijn geworven, uh, onze interne organisatie is er klaar voor... Dus wat er nog moet gebeuren zijn vooral de operationele bijsturingszaken. Ja. Um, eigenlijk is het een ouderwets idee natuurlijk, de, de, de bedrijfsvakschool. Uh, was het moeilijk om uh, de jongeren en ook eigenlijk hun ouders te overtuigen? Um, nou, eigenlijk helemaal niet. Uh, daar, daar hadden we in het begin wel wat zorg over, hè, hoe gaan we dat nou doen. Uh, maar met het concept wat we gaan, uh, gaan aanbieden aan de, aan de jongeren is eigenlijk gebleken dat dat enorm werkt. Dus eigenlijk hadden we veel meer inschrijvingen dan we hadden verwacht. En waren we ook vrij snel rond met de eerste vijftig leerlingen. Nou, misschien ook omdat u een baangarantie geeft. Dus het is natuurlijk aantrekkelijk om die opleiding te volgen. Omdat je weet dat je daarna gewoon aan het werk kan. Ja, klopt. Dat, dat doen we overigens ook heel bewust. Je ziet natuurlijk dat de arbeidsmarkt is aan het krimpen Onze vergrijzing neemt enorm toe in ons eigen bedrijf. En we wilden ook graag de, de verbinding tussen de onderwijswereld en het bedrijfsleven we ook dichter bij elkaar brengen. Ze dus willen meer invloed op wat onze leerlingen gaan doen. Ja, en dat pakket, plus dat we gewoon professionele begeleiding hebben. Het EGO 27 gaan het doen. Wij uh, begeleiden met onze eigen praktijkopleiders. Uh, en de stages gaan allemaal plaatsvinden in ons bedrijf. Ja. Uh, op allerlei locaties in het land. Ja. Maar is het dan zo moeilijk om, uh, of laten we zeggen, was het de afgelopen jaren zo moeilijk om bij de, de, de gewone beroepsopleidingen mensen te vinden? Nou, op zich was dat, uh, uh, ja, moeilijk. Uh, moeilijker dan andere uh, doelgroepen. Uh, maar vooral ook het verschil in, uh, wat kunnen die jongens nou als ze van school komen? Ja, en wat verwachten wij van ons als ze gaan beginnen? En we zoeken ook echt uh, om, om dat gat kleiner te maken... willen we ook meer grip op die opleiding hebben. Dus veel meer de opleiding inrichten op treinspecifieke onderdelen. Ja, ja dat, dat, laten we zeggen, alle ballast is weg. Ze kunnen gelijk bij u aan de slag dan. Ja, daar ja. komt eigenlijk wel op neer. Ja. Wij gaan intern opleiden en als ze van onze opleiding afkomen... zijn ze eigenlijk direct inzetbaar in het primaire proces. En dat is wat we willen. Vanaf 1 september is het officieel. Koen Suters, hartelijk dank van de techniekfabriek dus. Uh, nou, de NS is niet het enige bedrijf dat uh, zelf het voortouw neemt... als het gaat om het opleiden van personeel. De volkshand berichten onlangs over maar liefst zes nieuwe initiatieven... Uh, komend schooljaar. Is dit nu een trend die niet meer te stoppen is? Dat is een vraag of uh, vooral een signaal dat er dringend iets moet gebeuren... in het huidige beroepsonderwijs. Als gezegd, te gast uh, hier voor de werklunch, Erika Aalsma. Hartelijk welkom. Okay. Uh, onderwijsadviseur met een passie voor het uh, beroepsonderwijs... en in die hoedanigheid ook oprichter van het bedrijf De Leermeesters BV. Um, u pleit eigenlijk voor uh, de omgekeerde leerweg. Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, um, ja, ik, zoek, ik zoek eigenlijk naar leeromgevingen waar uh, de praktijk centraal staat. Uh, wat je ziet in het beroepsonderwijs is dat er in de afgelopen jaren, uh, en dat gebeurt eigenlijk nog steeds wel een beetje, steeds meer de nadruk komt op kennisontwikkeling. En als we denken aan kennisontwikkeling... dan denken we, dat, uh, denken we daar een klaslokaal bij... en een docent en een grote groep. Ja. Terwijl als je het hebt over het beroepsonderwijs... dan is kennisontwikkeling zit in een hele andere uh, omgeving. Vooral moet dat in de praktijk gebeuren. Exact, ja. ja. En vanuit, van oudsher denken we dan... als het in de praktijk gebeurt... dan is het maar een heel klein laagje van de kennisontwikkeling. Namelijk alleen dat wat je uh, moet kunnen laten zien. zou ik maar even zeggen. En ik zoek naar omgevingen... waarin ik de leerweg, het leerproces omdraai. Dus ik zeg... je start in de praktijk en je uh, voegt daar uh, de kennis aan toe. En dat betekent dus dat je alles anders moet gaan organiseren. Want dan ga je dus niet meer beginnen in een klaslokaal... waar een docent vertelt hoe het moet. Maar dan ga je beginnen in ja. een praktijksituatie... Ja. waar je leert, ervaart hoe nou, we het zeggen, moet. De oude opzet is meer van je, je leert vooral de theorie uit boeken... Uh, in exact, een klaslokaal exact. en je hebt nog een stage ergens exact, van een bepaalde ja. tijd. En ja. dit is meer uh, je doet het werk in de praktijk... en je ja. hebt nog ergens een paar maanden misschien dat je de... de weet ik veel, de certificaten en de voorschriften moet lezen of weten? Nee, nee, nee, nee. ik doe het tegelijkertijd. Okay, dus ik zeg om... eigenlijk, je haalt het leren uit het werk. Ik ken in het beroepsonderwijs eigenlijk twee varianten. Aan de ene kant dus dat je het, het op school zit en af en toe stage loopt. En de andere, dat is de bolopleiding. En dan heb je ook nog de oude uh, uh, leerlingstelsel. Dan ga je vier dagen aan het werk en één dag naar school. Ook daar zie je dat je wel degelijk heel veel in de praktijk zit... maar heel weinig die verbinding maakt hmm. met kennisontwikkeling dat heeft eigenlijk weer een eigen route. En ik zeg, nee, creëer nou een omgeving. Uh, bouw die zodanig dat je uh, in de praktijk... maar eigenlijk smiddags alweer de kennis erbij kan halen. En dat je dus steeds heen en weer kan switchen... en verbinden tussen die kennis en die praktijk. We hebben dat voorbeeld van de NS net gehoord. Dat is precies wat u bedoelt. Hè? Een ander voorbeeld in Den Bosch. Daar hebben we u zelf bij betrokken geweest. De waterfabriek. Wat, ja. wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, Daar hebben we een fabriek gebouwd. Uh, vanuit het perspectief van de school. Dus dat is in die zin anders dan, uh, dan de NS... Uh, en gezegd, uh, daar staat een hele waansfabriek. Die wordt uh, volledig gedraaid door de, uh, de leerlingen. Daar worden ze opgeleid voor verschillende opleidingen. Dus de operators, de verkopers. Want als ze geen verkopers zijn, dan komen uh, die flesjes water niet, uh, komen niet op de markt. En market, marketingmedewerkers. En zij leren uh, vanuit hun werk. Dus zij vo voeren werk uit. Uh, en krijgen daar hun theorie aan gekoppeld... Uh, dus dat ziet er uh, totaal anders uit. Mm. Daar hebben we dan dus geen baangaranties. Nee, nee. Eh, dus dat is wel het verschil met de NS. En als die waterfabriek niet loopt, dan gaat de tent failliet. En dan uh, hebben ze ook niks. Ja, maar je ziet dus doordat die leerlingen het zelf draaien... dat die waanspriek dus altijd loopt. Ja, ja, eh, ja, ze ja, hebben ja. zelf ook een drive daardoor dat hij altijd gaat lopen. En de waanspriek hoeft niet commercieel nee. uh, uh, zichzelf te bedruipen. Maar lenen alle opleidingen zich hiervoor? Nou ja, daar zijn heel veel discussies over. Ik denk van wel. Ik denk een beroepsopleiding heeft altijd een beroeps... Uh, Umgeving, die kun je verzinnen. Daar moet je goed over nadenken hoe die er dan uitziet. Maar er zijn mensen die dat betwisten. Uh, zeggen dat het in sommige sectoren moeilijker is. En als je kijkt naar die waterspreek... dan zie je dat het voor de operators... want daar staan machines. En die, die productielijn staat er. Daar is het ook iets makkelijker... dan bijvoorbeeld de marketingmedewerkers. Want marketing is een veel... Uh, vager beroep ja. zou je bijna kunnen zeggen. Dus daar is het ook lastiger. Dat is absoluut waar, ja, maar het ja. kan wel. Uh, nou zei ik het al dat straks, hè, de, de bedrijfsscholen lijken echt in, in opmars. Uh, je zou kunnen zeggen, een, een comeback, hè, van, want wat vroeger kennen ja. we dat natuurlijk ook. Ja, klopt. Uh, vroeger was het ook zo. En je ziet dat, dat soort bewegingen steeds in het beroepsonderwijs. Maar het is, het is bijzonder dat in deze moderne tijd het teruggrijpt op een oud uh, concept. Nou ja, het oude concept had heel veel goede elementen. <laughs> Alleen wat je dus ziet is dat het schoolse systeem steeds de overhand neemt. En, en wat ik probeer is uh, beroepsonderwijs wat minder afhankelijk te maken van de conjectuur. Dus dat je eigenlijk omgevingen maakt waardoor op het moment dat het slecht gaat in de, uh, in de economie... Zoals nu. Zoals nu. Dan he, is die hele uh, variant dat leerlingen aan het werk kunnen vier dagen in de week... die, die zie je uh, enkel dalen. Dat betekent dat ze nu alleen maar terug kunnen dan naar een schoolse variant. Daar krijg je de schoolse principes waar juist die leerlingen niet op zitten te wachten. Dus je zoekt naar een nieuwe ja, En dat is oude principes overboord zetten... en oude principes juist ook weer in waarde herstellen. Want u zei net al, er is natuurlijk wel discussie over. Ik kan me voorstellen, bij de ROC zijn ze niet blij... want u zit een beetje hun werk uit handen te nemen. Nee, juist niet. Ik kan me voorstellen dat de ROC's in aanvang denken... dat ze niet blij moeten zijn met zo'n initiatief als de NS. Terwijl ik denk dat de NS dat goed gedaan want ze hebben de ROC's er echt als volwaardige partner bij uitgenodigd. Dat is de nieuwe variant daarvan... En de varianten die ik daarnaast bouw, zoals de waardvriek... die bouw ik ook bewust vanuit het onderwijs. Ik denk dat het onderwijs ook deze... Uh, omgevingen moeten gaan bieden, hmm. als variant. Hè? Want uh, het zit er, uh, er zijn meerdere mogelijkheden. Ja. Nou, nou uh, zegt het ministerie van, uh, van Onderwijs zegt van... Uh, nou, uh, prima allemaal natuurlijk dit soort initiatieven... maar die legt wel de nadruk op dat je op school ook leert rekenen. Uh, je taalbeheersing is belangrijk. Uh, ja. uh, dat, dat, we, dat, dat is ook on onderdeel van het onderwijs. Ja, ja. nou kijk, uh, het grote probleem op dit moment... is dat het ministerie van Onderwijs uh, in mijn ogen... zich veel te veel bemoeit met het hoe, het hoe. Kijk, het, het, ministerie zou moeten zeggen wat moet je leren. Dus dat je dat je moet leren rekenen. oké okay. Maar hoe je dat doet, daar zouden ze zich niet mee moeten bemoeien. Dat doen ze nu wel door onder andere centrale examens in te voeren... meer uren op school te regelen. En dat is jammer. Want als zij zich niet zouden bemoeien met het hoe... en meer ruimte geven voor dit soort initiatieven... Uh, dan kun je daar heel makkelijk ook rekenen en taal. Mm -hmm. Dat laten we ook zien in de waterfabriek. En op de horecaschool ben ik bezig. Kijk, en ik ontwikkel deze concepten samen nou, met het koning Willem 1-college. Daar staat die waterfabriek. Het expertisecentrum beroepsonderwijs. Dus het onderzoeksinstituut uh, helpt daar... Mee, dat je goed gaat uh, ontwerpen van hoe kan je dan zorgen dat die... Uh, dat het rekenen er ook ingebed wordt en dat voldoende aandacht hmm. krijgt. En, en we hebben natuurlijk ook nog de, de beroepsbegeleidende leerweg, BBL. Ja, uh, dus de... Is daar de afkorting van? Dus ja, uh, ja dat is eigenlijk zo als dus de weg naar Rome. Ja. Maar dat, dat volstaat niet, zegt u? Nee, om, nou, ik denk daarvan, wat je ziet is dat dus op het moment dat het slecht gaat in de economie... dan uh, komen de jongens niet meer aan het werk. Dat hebben we gezien bij de bouw. En dus daar waar alle uh, jongens heel graag aan het werk willen als timmerman bij een bouwbedrijf komen ze nu niet aan het werk uh, bij de bouwbedrijf, omdat de bouwbedrijf ervoor moet betalen. Die heeft er geen geld meer voor. Uh, dan moeten die jongens terug naar school. En op het moment dat je ze in een klaslokaal zet, dan kun je ongeveer verzinnen wat ermee gebeurt. Dat redden zij niet. Mm -hmm. um, dus daar, daar moeten we wat aan doen. We moeten zorgen dat dat niet meer uh, gebeurt. Uh, dus In basis vind ik die BBL wel een goede insteek, maar... Um, het is jammer dat, dat het zo uh, economieafhankelijk is. U, u pleit er ook voor om uh, onderwijs en economie hier samen te laten optrekken. Dus de ja. ministeries met name, die ja. er natuurlijk over gaan. Ja. Ja. Uh, dat gebeurt geloof ik in andere landen al. Hè? Ja, nou bijvoorbeeld Oostenrijk doet dat al. Er zijn twee ministeries verantwoordelijk voor het beroepsonderwijs. Dus het ministerie van Economie en van Onderwijs, zeg maar. Maar bijvoorbeeld in Nederland hebben we dat ook al. Want het groene onderwijs uh, valt zowel uh, onder het uh, ministerie van Onderwijs als onder het ministerie van Landbouw. En je ziet daar dat de. Um, de sector en het beroep dus dichter bij elkaar komen. Oh. En dat gaat dus heel goed. Want dat zeggen ze in Den Haag. Ja, we werken al heel veel samen. Er is een tijdje terug nog een plan gepresenteerd... Hè, van, van een aantal ministeries uh, samen. Maar u zegt, het kan nog veel beter. Het kan absoluut beter, ja. ja. Meer in de praktijk ja. ook. Ja. Ja. Ja. ja, meer in de praktijk. En meer denkend, en dat is volgens mij de kern... minder denkend vanuit het schoolse principe... maar meer denken vanuit het beroepsprincipe. Mm. Wat heb je nou nodig om dit beroep te leren... En dat daar ook natuurlijk die brede uh, eis bij komt van rekenen en taal, vind ik heel logisch. Ja. Maar wordt voor een, een jongere veel uh, interessanter als dit snapbaar voor die moet leren rekenen. We hebben die techniekfabriek van de NS uh, hebben we net besproken, de waterfabriek in Den Bosch. U had het net over de horeca, wat gaat daar gebeuren? Nou, bij de horecaschool in Den Bosch ben ik eigenlijk hetzelfde principe aan het bouwen met ze. Daar zag je dat zij drie prachtige restaurantsfaciliteiten hebben. Maar dat eigenlijk heel veel van de, uh, het kennisdeel nog buiten de praktijk plaatsvond. Dus dan heb je een, een losse route ernaast. En ik ben met dat team nu twee jaar bezig om te zorgen dat ze dat aan elkaar gaan verbinden. Dus op het moment dat er een, uh, het wildseizoen er is, dat dan ook in de, uh, he, uit de mm -hmm. uh, theoriedeel het wild aan de orde komt. In plaats van dat dat misschien hoofdstuk 10 is en dat komt uh, in juni pas. Dan kunnen ze dus gelijk zo'n haas een tik achter de oren geven. <lacht> ja, zeg maar. Bijvoorbeeld, ja. ja. ja, ja okay. nee, ik, snap, ik snap hoe het werkt. Hartelijk dank voor de uitleg daarover. Erika Alsma, uh, onderwijsadviseur met een passie dus voor het beroepsonderwijs. En uh, betrokken bij het bedrijf De Leermeesters. BV. Hartelijk dank. Uh, we gaan zo meteen beginnen aan Stand.nl. De stelling dan De Ouderenzorg moet gekoper. Uh, we zijn benieuwd naar u eens of oneens op die stelling. Maar eerst nu het allerlaatste nieuws: hier is Dorald Megens. Radio 1, het NOS-journaal.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 Al bijna 70.000 mensen zijn de grens met Turkije overgestoken. En als het aantal vluchtelingen boven de 100.000 komt... dan kan Turkije ze niet meer opvangen... zegt de Turkse minister van Buitenlandse Zaken. Bij Den Ham zijn tot nu toe 420 schademeldingen binnengekomen... na de aardbeving van vorige week in Groningen. Dat is een record. De meldingen gaan vooral over scheuren in muren en gesprongen ruiten. En in Etteleur zijn opnieuw veel kakkerlakken gevonden. Insecten zaten in de grond op een bouwkavel. Zijn met grond en al afgevoerd naar de gemeentewerf. Zaterdagnacht zag iemand al in Etteleur veel kakkerlakken over de weg lopen. Die zijn door de brandweer bestreden. Waar de kakkerlakken vandaan komen daar in Etteleur is niet duidelijk. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Als we niks doen, dan wordt de zorg in de toekomst onbetaalbaar. Ik vind dat we de ouderenzorg echt anders moeten organiseren. Je ziet dat toen wij de algemene wet bijzondere ziektekosten inrichten... was het voor bijzondere ziektekosten. Ja. En door de loop van de jaren hebben we dat steeds meer aangehaakt. Waarvan ik zeg, ja, de ouderen die het echt nodig hebben... raakt steeds meer in de knel. Dus aan die AWBZ... Omdat we steeds grotere groepen onder deze wet laten vallen. Nou, dus aan die AWBZ gaat geknabbeld worden, wat u betreft. Nou, geknabbeld, die moet echt uh, op de schop. Dat zei minister Schippers uh, afgelopen zaterdag in Breed, hier op Radio 1 en vandaag in een uitgebreid het vraaggesprek met het Financieel Dagblad herhaalt ze dat nog eens een keer. De zorg moet bij mensen thuis worden georganiseerd in plaats van in dure instellingen, zegt zij. SP en GroenLinks reageren kritisch op het plan van Schippers. Onder Haberwind werd er juist veel bezuinigd op de verzorging bij de oudere mensen thuis, zeggen die partijen. Heeft minister Schippers gelijk en kunnen we inderdaad niet doorgaan op de oude voet... of moeten we juist investeren en sparen voor vergrijzing? Ik praat erover met Tamara Venrooy, Tweede Kamerlid voor de VVD. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Uh, we beginnen dit programma altijd met drie keuzes. Uh, daar mag je alleen maar ja of nee op zeggen. En dan zometeen gaan we uitgebreid uh, praten aan de hand van die stelling. Hier komen de keuzes. Ik zou mijn ouders ook met alle liefde in huis halen. Ja. Goede zorg is duur. Nee. En minder praten, meer doen maakt de zorg weer betaalbaar. Ja. Nou, dat is kort en krachtig. Uh, twee keer ja één keer nee. Uh, de stelling dan, de ouderenzorg moet goedkoper. En ik zeg tegen u als luisteraar, we zijn benieuwd naar u eens of oneens. Bent u het eens of oneens, sms dat dan naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. U kunt stemmen op onze website, dat is www.stand.nl. En als u het eens of oneens, doet, dan met hekje standpunt. Uh, mevrouw van Rooy, voor u ook even die stelling, eens of oneens? Eens, ik ben het eens met de stelling. Ja, het zou ook raar zijn als u de minister zou tegenspreken. Ja. Nou ja, het is vooral ook ingegeven vanuit het feit uh, dat we zien dat we elk jaar steeds meer uitgeven aan zorg. Uh, maar dat die zorg daar niet per se beter door wordt. Uh, dat we weten dat een gezin op dit moment een kwart van het inkomen uitgeeft aan zorg. En als we niets doen, dat dat in 2040 bijna de helft van het inkomen is. Dus het is ook wel noodzaak. Ja, dat is de algemene zorg. Maar nou worden die, die oudere zorg wordt er dan uitgelicht hè, door de minister in dat interview ook. En u zegt eigenlijk, daar ben ik het wel mee eens. De oudere zorg moet goedkopen. Um, hoe kan het dat die dat met name daar de kosten zo de pan uit ja, dat is een uh, hele goede vraag. We hebben inderdaad een uh, bijzonder mooi stelsel met elkaar... om mensen die hun hele leven lang zorg nodig te hebben... om dat ook te kunnen geven. Maar in de afgelopen decennia is dat uh, enorm toegenomen... die zorg die daaronder, is, uh, die daaronder valt. En uh, misschien wel een beetje te veel. Misschien had dat ook beter bij mensen in de eigen buurt georganiseerd kunnen gaan worden. Misschien had er ook wel iets onder de zorgverzekering gekund. In ieder geval is het nu zo enorm uitgedijd... dat we al jarenlang steeds meer geld uitgeven aan die zorg. En tegelijkertijd uh, zijn er ook steeds meer mensen die er niet te tevreden over zijn. Dus het moet inderdaad op de schop. Ik begrijp dat uit cijfers blijkt dat de oudere zorg in Duitsland... Uh, uh, dat het hier drie keer zo duur is als in Duitsland... en twee keer zo duur als in Frankrijk. Ja, dat klopt. zeker. Uh, dit debat gaat vaak over uh, gevoel. Maar zeker als je naar de cijfers kijkt... is het uh, schrikbarend om, uh, om te zien, ontluisterend. Uh, in 1998 gaven we 10 miljard uit aan zorg in die AWBZ... in die oudere zorg, uh, maar ook in de gehandicaptenzorg. In uh, 2008 20 miljard en dit jaar al 27 miljard... Ja, als je die cijfers op een rijtje zet... dan zie je dat dat een onhoudbare situatie is. Want die premie moet wel elke maand opgebracht worden. Ja, een kwart van, van uh, je salaris gaat daar nu al aan op. Uh, eigenlijk. En, en Schipper zegt, ja solidariteit is leuk... maar dat houdt ergens een keer op. Ja, we hebben inderdaad uh, een heel mooi systeem bij elkaar, uh, met elkaar... waarbij je dus uh, zegt, van jong of oud, rijk of arm, ziek of gezond... we zijn solidair met elkaar. Uh, maar heel veel mensen weten ook niet... dat iedere werkende Nederlander... 330 euro AWBZ-premie per maand betaalt. Dat is een fors bedrag. We kennen allemaal de AcceptGiro die we elke maand invullen voor de zorgverzekeraar. Maar er komt dus nog veel meer bij. En inderdaad is het zo dat een gezin, uh, uh, twee partners en twee kinderen... gemiddeld gezin, zo'n 11.000 euro per jaar uitgeeft aan zorg. Mm. Ja, dat is maar tot op zekere hoogte vol te houden. We vinden... Uh, onderwijs ook belangrijk. Veiligheid, wegen. Op een gegeven moment gaat het ten koste van die ook belangrijke onderwerpen. Maar we zitten in de verkiezingstijd. Hè? Uh, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het VVD-programma nog niet helemaal tot achter de komma gelezen, maar hebt u wel becijferd al wat dit dan uh, kan opleveren als je, als je hier wat aan doet? Met name aan die ouderenzorg. Ja, ook bij ons uh, stijgen de uitgaven voor zorg. Het is altijd best een lastige discussie, omdat er heel vaak wordt geroepen dat er bezuinigd wordt. Maar ook bij de VVD stijgen de uitgaven aan zorg. Maar wij zeggen wel, we kunnen ze niet ongebreideld laten stijgen. We zullen met elkaar die groei wel uh, moeten, moeten temmen om ook in de toekomst uh, uh, zorg te kunnen blijven garanderen. Hmm. Dus wij nemen daar inderdaad maatregelen voor. Nou, even naar de, de voorstellen die uh, Schippers ook doet in dat interview. Uh, die zegt van ja, uh, we kunnen die ouderenzorg met name in de eigen omgeving oplossen. Dus doordat familie bijspringt, buurt buurtbewoners, noem het allemaal maar. Is dat niet wat te makkelijk? Nou, het is niet makkelijk, want dan uh, was het al wel gebeurd, uh, maar het is wel iets wat nodig is. Uh, um, we hebben inmiddels uh, um, naast uh, dat zorgstelsel ook regels die worden uitgevoerd door de gemeente. Uh, dat in de wetmaatschappelijke ondersteuning. En wat daar nou zo mooi aan is, is dat er dan samen met mensen wordt gekeken naar het antwoord op een vraag. Uh, in ons zorgstelsel is het zo dat als je recht op zorg is gedefinieerd, dan uh, heb je dat. En in uh, die wetmaatschappelijke ondersteuning, gaat de gemeente samen met jou kijken, Gooi je hebt een vraag, maar wat neem je zelf mee aan die oplossing? En kan je ook veel meer kijken naar wat mensen wel kunnen, in plaats van uh, alleen maar naar wat ze niet kunnen. Je kan veel meer ook bij mensen uh, thuis de zorg gaan organiseren. Op de, dit moment is het zo dat je heel je leven eigenlijk zorgt voor je eigen woonomgeving. Maar op het moment dat je zorg nodig hebt, dan neemt de overheid eigenlijk alles met je over. Wij, van je over. Wij zeggen, scheid nou dat wonen en zorg. Breng nou uh, de zorg naar mensen toe. En dat heeft ook nog als bijkomend voordeel, dat die zorgaanbieder is dan te gast bij degene die de zorg nodig heeft in plaats van andersom. Hmm. Maar um, wat er ook achter zit is, is dat, uh, nou ja, dat, dat we met z'n allen springen voor onze ouders. Laat ik, maar, laat ik maar even in mijn eigen situatie spreken. Um, maar goed, iedereen is ook druk met zijn eigen dingen. Dus, dus je, kan, je de, kan je dat dan wel bij de familie, wat ik zeg, bij de buurtbewoners neerleggen? Ja, je, je ziet dat heel veel mensen uh, vrijwillig uh, of omdat ze vinden dat dat moet voor mensen om hun heen zorgen. Ik denk ook dat dat uh, iets is wat in de samenleving mensen... Aan elkaar bindt. Dat is ook iets heel moois. En daarnaast, als dat niet kan, hebben we hele goede professionele zorg. Uh, als je kijkt naar waar Nederland staat in de wereld, dan staan we bovenaan uh, de lijstjes met kwalitatieve zorg. En het is ook belangrijk dat we dat vol kunnen houden. Uh, je ziet ook dat een, een groot deel van uh, onze ontwikkelde zorgkosten komt, ook omdat we steeds meer kunnen. Ik denk dat je het allebei uh, zoveel mogelijk moet doen. Waarbij het uh, voor mensen ook gewoon fijn is als uh, ja, bekenden en familie die je ook voor een deel willen, willen helpen. Want je krijgt daar natuurlijk wel reactie op. Hè? De reageren mensen natuurlijk al de hele ochtend op die, op die stelling. Die staat op onze site. Hier zegt iemand, een beetje kru gesteld weliswaar, maar toch, uh, vraag je aan de VVD, als we geen familie of sociaal netwerk hebben, krijgen we dan een spuitje? Nee. Ja, ik merk dat ik inderdaad hier korte antwoorden geef... en dat dat ook op deze vraag kan. Wat ons betreft gaat het vooral ook om de kwaliteit van de zorg. We geven er nu bakken met geld aan uit. Tegelijkertijd komen er ook heel veel klachten over. Dus dat, dat, dat kan beter. De zorg kan beter en goedkoper. Maar hoe zit het met bijvoorbeeld ook de deskundigheid? Daar worden ook vragen over gesteld door mensen die zeggen... van ja, je kunt dat wel zeggen en ik denk dat in principe iedereen wel daar iets in zit... en ook daar, daar wel aan, aan mee zou willen doen. Maar je zit ook met, met bepaalde deskundigheid die je gewoon niet hebt... Ja, dat of klopt. Wat wij, wat wij ook zeggen is... Um, je hebt aan de ene kant uh, een stelsel voor zorg. Dus op het moment dat je echt medische zorg nodig hebt... dan komt daar een arts aan te pas. Tegelijkertijd hebben wij in ons... Uh, in onze manier van werken, hoe wij omgaan met zorg, ook heel veel dingen ondergebracht die mensen ook uh, ofwel in hun eigen omgeving kunnen organiseren, dan wel um, uh, bijvoorbeeld uh, vanuit de gemeente uh, aan begeleiding. Bijvoorbeeld, of zoals ondersteuning, wat, zoals wat dan bijvoorbeeld? Begeleiding of ja, ondersteuning. Ja. Uh, wij stellen in ons verkiezingsprogramma voor om daar fors op in te zetten dat gemeenten dat gaan doen. Dat bijvoorbeeld uh, als mensen boodschappen gaan doen of als uh, gewassen moeten worden, dat dat veel meer ook uh, vanuit hun eigen omgeving gebeurt. En dan kan ook uh, echt. Zware medische zorg zoals verpleging of het toedienen van medicijnen. Dat kunnen we ook met elkaar blijven garanderen. Er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen: Ja, uh, dat is een mooi verhaal van de VVD. Maar volgens uh, ons uh, was er een VVD-minister de afgelopen twee jaar minimaal actief op dit vlak. En, en er is dus niets gebeurd. En dan komen we nu ineens met dit verhaal. Ja, we hebben een ongelooflijk actieve uh, VVD-minister gehad. Die heel veel heeft opgelost. Met name ook op het gebied van de curatieve zorg. Dat was ook uh, haar prioriteit, uh, haar portefeuille. Zij heeft uh, afspraken gemaakt met huisartsen, met de geestelijke gezondheidszorg. Met ziekenhuizen. Over hoe ze zowel de kwaliteit. Uh, ...als ook de prijs in het gareel kunnen houden. Met diezelfde agenda om ook op de toekomst de zorg beschikbaar en betaalbaar te houden. Maar we zien wel dat er partijen zijn die zeggen van... ...ja, dat systeem van ouderenzorg, dat willen we over de hele zorg. Ja, en daar gaat het bij ons toch echt wel wringen. Want we zien dat die kwaliteitsproblemen in die ouderenzorg... ...en ja, die willen we nou juist oplossen, die willen we niet importeren... ...in de rest van ons zorgsysteem. Er is natuurlijk ook door andere partijen gereageerd. Ik, ik zei het aan het begin al even, met name ook de SP. Die, die hebben nog een ander puntje naar voren gebracht... Er komt zo'n 30 miljard binnen aan de AWBZ-premie. Uh, wat bijna niemand weet is dat 8 tot 10 miljoen daarvan wordt gebruikt voor uh, belastingvoordeel. Dus het gaat dus maar 20 miljard naar de AWBZ. En je zou kunnen zeggen dat de zorg dus niet te duur is, zegt de SP. Niet als al het beschikbare geld uh, wordt uitgegeven daaraan. Ja, het is een uh, gegoogel met cijfers. Uh, ik moet ook zeggen dat ik uh, um, de, de portemonnee van Nederland niet graag in de handen van de SP uh, zou willen geven. Dat blijkt ook maar weer hieruit. Want wat de SP hier feitelijk voorstelt is een belastingverhoging van 16 miljard. Ja, dat kunnen we gewoon niet betalen met z'n dan? Hoe zit dat dan? Ja, ik wil hier niet uh, de minuten over zorg gaan besteden aan heffingskortingen. Maar iedereen die werkt betaalt belasting uh, en uh, krijgt een korting op die belasting. Dat zijn die heffingskortingen. Ja, linksom of rechtsom, dat geld voor de zorg moet er toch komen. Uh, dus dat zal dan door een belastingverhoging moeten gebeuren. Ja, en dat is wat de SP hier voorstelt. En uh, ik herken dat wel, want zij kijken vooral ook uh, naar de uitgaven... of naar de verhogen en zelden naar hoe kan je het slimmer uitgeven. Dus als Renske Leijten, SP-Kamerlid, zegt van... Uh, als we al die betaalde premies weer inzetten... dan uh, hebben we zelfs over vijf jaar geen tekort meer... en kunnen we gewoon sparen voor de vergrijzing. Dat is niet waar, zegt u. Nee, nou, dat, dan uh, geef je dus de mensen in, in, in Nederland... een hele grote belastingverhoging via de inkomstenbelasting. Goed, euh, nou dat, dat moeten we met elkaar maar uitknokken in die uh, verkiezingscampagne. Nog even naar een partij die zich, die, die zich inzet voor uh, mensen die wat ouder zijn: Henk Krol van uh, 50 plus. Hij pleit ervoor dat de zorg veel eenvoudiger wordt georganiseerd, waardoor er meer geld overblijft voor uh, de patiënten. Nou, in tegenstelling tot veel andere partijen roept 50 plus niet meteen op om uh, meer geld uh, in die zorg te storten. Dat is wel opmerkelijk misschien. Ja, ik moet ook zeggen, dat is, uh, dat is iets wat we uh, ook zeggen en wat we ook hebben laten zien, dat we dat ook doen. Uh, we hebben bijvoorbeeld in de afgelopen kabinetsperiode een heel mooi uh, uh, gewerkt met, met organisaties die hun regels uh, mochten afschaffen. En dan blijkt ook inderdaad dat uh, verzorgende, verplegenden veel meer tijd hebben ook om contact te maken met hun cliënten. Uh, de tijd niet achter de computer moeten zitten, maar gewoon een kop thee met iemand kunnen drinken, praten over persoonlijke situatie. En daar wordt de zorg dus echt beter van. Mm. Dus het afschaffen van formulieren en bureaucratie, dat heeft uh, absoluut winst. Nog even terug naar Renske Geleider van de SP... want die heeft Schippers dubbelhartig genoemd. Hè. zegt van ja, de, de, de VVD bezuinigt 1,2 miljard... op het budget van uh, het huishoudelijke verzorging. Dus dat is inderdaad in de eigen omgeving, mensen helpen. Um, uh, ja, en, en dan wordt nu gezegd van ja, uh, die, die mensen moeten ook maar bijspringen. Dat is een beetje dubbel. Ja, de SP maakt hier uh, echt een uh, karikatuur uh, van het vraagstuk. Uh, ten eerste zijn de cijfers bij ons uh, nog niet bekend... want het CPB uh, kijkt nog, het Centraal Planbureau... kijkt nog naar uh, ons verkiezingsprogramma. Maar los daarvan. Van dit is juist wat wij zeggen. is uh, Laat nou mensen die goed op de hoogte zijn van iemands persoonlijke situatie... maatwerk leveren. Het kan heel goed zijn dat je de ene persoon die uh, in een omgeving zit... waar die echt vervuilt, moet helpen vanuit de overheid. En dat je dat bij de andere persoon niet hoeft te doen. Laat dat nou dus ook vanuit dichtbij mensen gebeuren. Als we dat maatwerk leveren met z'n allen... dan kunnen we die zorg ook betaalbaar houden, ook in de toekomst. Ja, Dus als GroenLinks zegt uh, cynisch... Schippers zou twee jaar lang de kans hebben om uh, zorg dichtbij uh, te organiseren... Uh, dan is dat niet terecht, zegt u. Nee, maar uh, ook hier weer uh, loopt GroenLinks toch echt achter de feiten aan. Want er is heel erg ingezet op de wijkverpleegkundigen. Uh, en daar stopt het niet bij. Want we willen echt die zorg meer bij mensen zelf organiseren. We hebben gebeld even met Rocher van Boksel van Verzekeraar Mensens. Die zegt, nou, we zijn al druk bezig met het terugbrengen van de zorg naar de buurten we hebben daar ook goede ervaringen mee. Uh, nou, dat is allemaal mooi dat hij daarmee bezig is. Maar is dat ook niet tegelijkertijd een beetje het probleem? Dat die, die uh, zorgverzekeraars voor een deel verantwoordelijk zijn voor, dat, voor het probleem met het systeem? Ja, uiteindelijk uh, is het mensenwerk. De zorg is mensenwerk. Dus waar we voor moeten zorgen is dat de mensen die de zorg leveren... en de mensen die de zorg krijgen, dat die met elkaar in gesprek kunnen gaan. En die zorgprofessional weet, uh, ik zeg het even een beetje plat... wie er een steuntje in, in zijn rug nodig heeft... en wie er uh, een, uh, een, uh, nou ja, hè, uh, vooruit geholpen moet worden, laat ik het maar zo zeggen. Dus geef nou de ruimte aan die professional. Breng de zorg dicht bij mensen en maak het verschil... Hou het betaalbaar, dat is onze hm. boodschap. Ik lees nog even één reactie door uh, voor van iemand die uh, heeft gereageerd op onze site. Die is het oneens trouwens met de stelling. Het is toch te triest voor woorden, zegt deze meneer of mevrouw... dat de ouderen de dupe worden van dit alles, uh, van dit systeem ook. Alles zou toch goedkoper worden wanneer er marktwerking was. Nou, uh, ja, dat is natuurlijk ook wat u vaak hoort als VVD. U was voor de marktwerking. Ja. Nou, de marktwerking zorg. in de zorg uh, bestaat niet. Uh, we hebben een uh, uh, zorg met elkaar afgesproken. Met, en dat is ook een, een, uh, iets wat we met elkaar organiseren. Er zitten zoveel randvoorwaarden aan vanuit... Uh, vanuit de, de, de publieke uh, organisaties. Dat is van ons, dat is van ons allemaal. Maar we willen wel dat er uh, goede zorg geleverd wordt... en tegen een scherpe prijs. Dat is ook waar die zorgverzekeraars een rol in hebben. Um, heel vaak hoor ik inderdaad dat er bezuinigd wordt. Maar ik zie wel dat we elk jaar meer geld uitgeven aan zorg. Als we niks doen, de komende jaren 18 miljard meer. Dat bovenop al de meer dan 60 miljard. Uh, ja, Dat zijn misschien hele grote getallen. Maar als je kijkt naar het doorsnee gezin... Uh, wat 330 euro per maand aan AWBZ dan zijn dat hele, hele forse bedragen. En die ja. moeten we wel kunnen opbrengen met elkaar. We gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Um, uh, de stelling is dus de oudere zorg moet goedkoper. En uh, Tamara Fenroy heeft haar uh, kant van het verhaal uh, verteld in ieder geval. Kamerlid voor de VVD, we zijn uh, nu benieuwd uh, wat u vindt. Um, even kijken wat de aftrap is. 718 stemmen uitgebracht. 45% is het eens met de stelling. 55% oneens. Stam.nl, Goedemiddag. Ja... Uh, Ik uh, vind het een uh, schandalig verhaal, eerlijk gezegd. Uh, waar we eens van af moeten, dat is uh, dat we aldoor maar met grote boze vingers naar die patiënt zitten te kijken. Die patiënt is eigenlijk van, uh, in, in de totale ontwikkeling van die uh, kosten in de zorg eigenlijk maar een hele kleine factor. De grootste ontwikkelingen in die kosten, die vind je in, uh, eigenlijk bij twee instanties die elkaar in een greep houden. Dat is die medicinale industrie en de zorgverlenende instanties. De medicinale industrie, daar hoort onder andere ook de farmaceutische industrie bij. Uh, die twee uh, hebben allerlei merkwaardige mechanismes uh, met elkaar. waardoor je uh, prijsopdrijvende effecten Ik krijgt. Zeg, dat moet je juist doorbreken. Daar moet je naar als politiek naar kijken. En verder is het zo dat we al jaren en jaren en jaren weten. dat er zoiets is als een vergrijzing. Dat weten we eigenlijk al vanaf de Club van Rome vanuit de jaren zestig. is daar al op gewezen. Uh, politici, ze doen er goed aan om behalve uh, de. de... Uh, wat verder te kijken dan de verkiezingsneusjes lang zijn... om misschien ook eens even wat naar dat soort rapporten te kijken. En dan ja. weet je dat je op een gegeven ogenblik zo'n vergrijzing tegenkomt. Maar nogmaals veel essentieeler is ja. Ja. dat ze niet naar die patiënt kijken... maar vooral naar het mechanisme waardoor die kosten eigenlijk zo, uh, zo, zo groot... en uit de klauwen aan te lopen zijn. Dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Goedemiddag, u spreekt met Savitra uit het Westland. Uh, ik ben het eens met de stelling, maar ik heb een paar vragen... ouderen... Uh, wie is een oudere iemand die 50 is vanaf 50 of 70 of 90? Mm -hmm. Waar is de grens? En de zorgkosten zijn dat medische uh, kosten, uh, kosten van. Um, stel dat ik uh, 80 ben en ik verblijf in een verzorgingshuis. Um, dan zijn er een aantal kosten, maar uh, de huisvestingskosten wordt dat ook tot de ouderenzorg nee. gerekend? Ja. Uh, goede vraag op zich. Ik ga ze zo meteen doorspelen aan uh, het kamerlid van de VVD, uh, Tamara Venroij, stand.nl. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik met mevrouw Bouwens uit Overloon. Ik wil even laten weten dat ik het met die minister helemaal niet eens ben. Oh. Want toen ze begon met over de bezuinigingen... het allereerste, dat ze zei... dan moeten de mensen het huis maar gaan verkopen. En deze dingen, ik ben haast 90 jaar. Ik heb met oktober voor het eerst van mijn leven in het ziekenhuis gelegen. Ja. Ik heb nooit ergens van geprofiteerd. Niks. Ik rook en drink niet. Een heel gezond gelegen. Zullen we afspreken dat we u in ieder geval niet de schuld geven... Nee, ik, geef je, uh, ik heb helemaal geen schoen. Nee, nee, nee, nee, nee, ik hoor dat. Ik hoor dat. Maar uh, ik bedoel, uh, laat ze daar ook eens even aan denken. Ja, ja. Ik heb die uh, oorlog meegemaakt. Ik heb alles meegemaakt. En nou word ik op deze manier oh, ja. afgesloten. Ik snap het. Mevrouw, ik hoop dat u nog heel veel gaat meemaken. En in ieder geval een paar keer nog gebeld met ons. Goed? Ja, dank u we wel. Uh, stappen.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met Will Barton. Dag meneer Barton. Ik ben uiteraard vanwege een reactie op uw uitzending en ik ben het in die zin eens met de stelling. Maar ik vind wel dat het op de juiste plek bezuinigd moet worden in de zorg en wel bij het management. Ja. Ik werk zelf in de zorg en ik zie hoe hard er gewerkt wordt. Hoe tevreden dat veel ouderen nog zijn of men mensen in de zorg. Ja. Maar er verdwijnen tonden... Ja. In de zakken van het management. Dat is, dat is ook zo'n verhaal wat we volgens mij echt al jaren horen. Ook, al jaren hè? horen ja. en nu is het bijna weer, is het weer verkiezingstijd. Ja. En dus krijg je weer allerlei mooie praatjes. Maar u zegt, ik heb het er zelf ervaren dat dat gewoon ook echt zo is. Ik zie het zelf, ik werk zelf met regelmaat in de zorg. En ik, ik, uh, ik geef mijn ogen en mijn oren goed te kosten. Er ja. blijft ontzettend veel hangen bij het management. En als ik dan bijvoorbeeld hoor dat ik familieleden heb ver weg die 10, 15 euro betalen om een, een half uurtje te mogen gaan wandelen... in een rolstoel met, met iemand, ja. dan denk ik... daar zijn we in dit land mee bezig? Ja, ja. Dank u wel voor het bellen. Stam.nl, Goedemiddag. Hallo? Hallo. Ah, oh, je ja, borg mij uit Den Haag. Hallo. Nou, ik ben het dus eens en oneens. Oh, dat met, is met handig. Mijn vorig, met mijn vorige ben ik het dus wel eens. Ten eerste zijn dus de salarissen van de top... is dus ontzettend onwijs hoog. En ten tweede vraag ik me af... waarom is de VVD en ook degene, uw gast dus... zo op is tegen, tegen artikel 294 lid 2? Help ons ja. even, wat staat er ook alweer? Dat, is, uh, van, dat gaat over de NVVE. Als je dus genoeg hebt van het leven... dat je er zelf uit mag stappen. Ja, ja. Maar als iemand helpt... Ja, dan weet het OM niet wat er gebeuren moet. Ja. En het OM, goed, daar is dan weer de baas van... Uh, die had ook al mijn pensioen ja. moeten opstelten, ja. et cetera. Want ja. dat mag dus niet. Maar ja. ze weten dus niet wat er met zo iemand moet gebeuren... als je iemand helpt. Ja. Want, nogmaals, 99 jaar, geheel afhankelijk... Ja? en dan is het zonder meer... ...waard te stoppen. Oké, dat is een discussie trouwens, die hebben we ook al... En dan uh, zeg ik 2,94 draait, ja. maar maak je daar sterk voor, ja, BPD. Ja, ja, Oké, okay, dank u wel. Uh, goede discussie op zich, maar hebben we ook al eens besproken trouwens hier in uh, standpunt wel, ...maar daar gaat het nu even niet over. Standpunt wel, goedemiddag, want de stelling is de ouderenzorg moet goedkoper. Goedemiddag, ik ben het ermee eens. Ik heb uh, de oorlog niet meegemaakt, maar ik ben toch even bij aan het woord komen... Uh, er wordt een steeds groter beroep gedaan op uh, de zorg. Door steeds meer ouderen, die ook steeds ouder worden. En als consument denk ik, moet je gewoon betalen voor de zorg die je afneemt. Ik heb wel een aantal vragen. Het werd makkelijk gezegd in het begin van de uitzending. Maar dat, u wilt dus de solidariteit opheffen. Dus mensen die bijvoorbeeld minder ziek zijn, die betalen gewoon minder. Nee, de mensen die dus nu ziek zijn en gebruik maken van de zorg... die betalen nog steeds maar een heel klein percentage van de daadwerkelijke kosten. Ja. Kortom, al die kosten die overblijven... die worden nog steeds gedragen door het leeuwendeel van de bevolking. Dus op die manier profiteren ze al mee. Wat ik me wel vraag vragen is, in Frankrijk en Duitsland zijn dus die kosten... Twee en drie maal ja. lager. Dat werd even snel gezegd. Maar de vraag is dan waarom dan? Heeft uw gast er antwoord op? Ook een vraag. Marktwerking. V... Uw gast zegt dat is er niet. Maar de VVD wil er meer van. De SP wil het niet of terugdraaien. Wat zijn nou die kosten... Baten of juist verhogende werkingen van marktwerking. Ik weet dat niet. En ook dus daarmee samenhangen de salaris, bijvoorbeeld van de medici. Ik vind die ook in, in Nederland vrij hoog. Hmm. Komt dat door ons systeem? Ik zou er graag een antwoord willen ja. op hebben van uw gast. Er ja. zijn een hoop vragen. Uh, kijken of we daar zo aan toe komen. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Met mevrouw Simon. Uh, mijn vraag is. Vallen de, de sportbreuken ook onder ziek zijn? Om de dronkenschap. De het Totaal seksueel gedrag. Het valt allemaal onder ziekte. Maar heeft het ook niet te maken met de levensstijl? En zou daar ook niet een heleboel uh, geld in, in omgaan? Nee. Als ik denk, ik ben nu bijna zelf tachtig. En ik weet wat het is, maar. Uh, als ik hoor wat allemaal mogelijk is, wat onder ziekte valt... dan vraag ik me af waar de grootste lasten liggen... bij alle uh, onverantwoord gedrag, waardoor heel veel ziekten ontstaan... Die niet, normaal, die niet normaal zijn. En u vindt het onterecht dat dat nu uh, op de ouderen wordt afgewimpeld? Ja, inderdaad. Ik krijg er wat van dat de ouderen die... die... Nou, je zou, als je er gevoelig voor bent, zouden depressiever worden. Dat moeten we niet doen. Nee, nee, maar als je er gevoelig voor bent, ik ben dat dus niet. Maar ik, ik woon in een seniorenwoning en uh, er zijn genoeg ouderen ja. die hiermee te maken krijgen. Ja, ja, ja. Uh, nee, zeker. Maar ik, terwijl deze vragen, die, die, die worden nooit genoemd. Maar mevrouw, oude, blijf, blijf oude. luisteren. Ik ga ze gelijk doorspelen aan uh, Tamara Venrooy van de VVD. Hartelijk dank voor het bellen. En dat zeggen we tegen iedereen die weer de moeite heeft genomen om de telefoon te pakken. Uh, laten we beginnen met die laatste vraag. Die mevrouw zegt, waarom wordt het op ons ouderen naar uh, gewezen? Uh, nou ja, zij noemt sportbreuken, SOA's. Nou ja, en nog een rijtje van dat soort dingen. Uh, wat, wat ook onder de zorgkosten valt. Ja, er valt in Nederland heel veel onder zorgkosten. En dat blijkt ook inderdaad uit uh, de vragen van alle mensen die bellen. En eigenlijk alle dilemma's waar we mee worstelen. Want uh, het is heel erg complex. Die komen ook echt uit onderzoek. Die vragen naar voren. En wat we in Nederland met elkaar hebben afgesproken, is dat we um, uh, wat we uh, samen opbrengen, dat we daar dat ook iedereen van gebruik uh, mag maken. En wat wij nu vanuit de VVD ook zeggen is: daar moeten we dus goed naar kijken. Er was ook een, uh, een beller die zei. Um, uh, wie is eigenlijk de oudere? En wat is eigenlijk de ja. grens? Wat zijn wel zorgkosten en wat zijn niet zorgkosten? Ja en wij zeggen dus ook inderdaad, um, we willen dichter bij mensen uh, zorg organiseren. Maar ook kijken naar wat mensen zelf uh, doen. Veel meer maatwerk uh, omdat de zorg beter en uh, goedkoper kan. B wat je heel vaak terug hoort komen, er waren er nu ook weer een paar bellers die zeggen we gaat te veel naar het management. De topsalaris in de zorg, daar moeten we dat aan gedaan worden. Maar dat horen we al jaren. En in de verkiezingen horen we elke partij die zeggen ja, wij gaan daar wat aan doen. Ja. Ja, het is dit kabinet uh, geweest wat uh, de daad bij het woord heeft gevoegd. Uh, uh, kabinet met inderdaad uh, de VVD daarin. Door de wetnormering topinkomens eindelijk eens een keer door de Tweede Kamer uh, te loodsen. Dat is al die jaren daarvoor niet gebeurd en nu wel. Omdat dit inderdaad een van de grootste uh, frustraties is. Het gaat om gemeenschapsgeld en we hebben hier inderdaad paal en perk aangesteld. Ja, maar ja, toch horen we ook vaak verhalen van, van uh, salarissen die nog steeds betaald worden. En dan zeggen we, ja, daar, daar kunnen we nu al niks aan doen, want dat zijn oude afspraken. Ja, wij zeggen op het moment dat... Uh, we met uh, geld dat wordt opgebracht voor alle mensen in Nederland uh, uh, zorg uh, betalen... dan moet daar dus inderdaad wel een grens aan zijn. Daar zijn we heel duidelijk mm, in. Ja, dat is voor, ja, goed. Dat is voor de, voor de huidige gevallen. Um, nog even die vraag van, van die meneer die, uh, die over vier, vijf vragen in één keer stelde... maar op zich goede vragen. Die zegt, hoe kan het dat het in Frankrijk en Duitsland dan goedkoper is dan in, in Nederland? En heeft dat bijvoorbeeld ook te maken met uh, de marktwerking... dat, dat uh, bijvoorbeeld de specialisten hier veel meer verdienen? Ja, wat, wat we zien is dat uh, in Nederland heel veel zaken in de loop van de jaren... onder die zorgverzekering zijn gekomen, dan met name in die oudere zorg. Uh, uh, waarvan we nu zeggen, dat past beter uh, onder de titel ondersteuning. Het is heel uh, relevant. Hè? Het, het, het, het begeleiden van mensen, persoonlijke verzorging, het is allemaal heel relevant. Maar moet dat inderdaad onder die onverzekerbare kosten vallen? Laat dat nou door de gemeente doen, laat dat nou met maatwerk gebeuren. En daarmee hou je ook die zorgkosten ook voor de toekomstige generaties uh, in bedwang. Mm. Um, uh, dan even de eerste bellen, die zei van, je moet uh, doorbreken dat de, de medische industrie zo hij dat noemt, en de zorgverleners uh, zo uh, aan elkaar verbonden zijn? Ja, hij zei ook inderdaad, hij stelde de vraag... waar is de patiënt? Uh, wij vinden ook inderdaad dat die zorgaanbieder en die zorgverzekeraar... die moeten vooral ook niet uh, dicht op elkaar gaan zitten. En het moet duidelijk zijn dat het voor de patiënt is uh, wat er gebeurt. Waar, waar is die patiënt? Nu gaat heel veel geld uh, via organisaties. Het is een, uh, de, het is een, uh, er gaat 60 miljard in de zorg om. Dus er zijn ook ongelooflijk veel gevestigde belangen. En wij willen daar ook doorheen breken. Juist ook om die patiënt, die cliënt... Uh, de beslissende stem te laten geven. Ja. Goed, um, uh, eens volop bezig. Uh, dit thema zal ongetwijfeld ergens wel weer terugkomen. Hartelijk dank dat u hier was in Stam.nl. Tamara van van de VVD. Uh, naar aanleiding dus van die stelling de ouderenzorg moet uh, goedkoper. Ik ga nog even één keer verversen, want hij stond de hele tijd op uh, 45, 55 en dat is nog steeds zo. Het aantal stemmen is wel wat toegenomen. Uh, ruim 800 zijn dat er intussen. U kunt de hele middag trouwens blijven reageren op onze site. Want die stelling blijft opstaan, dus u kunt u eens of oneens daar uh, nog kwijt. Ik ga naar de andere kant van de tafel. Daar zit hij klaar. Jeroen, snel voor de onderwerpen van Dit is de Dag. Hi ja, we gaan het uiteraard, uiteraard ja, toch oog hebben over de verkiezingen. Wie heeft nou de beste papieren als het gaat om een uh, mogelijk premierschap? Is dat Emile Roemer of toch Mark Rutte? Een uh, politicoloog hebben we te gast om uh, daar antwoord op te geven. Dat is Peter van der Heijden. Uh, want ja, wie is nou echt de staatsman? Ho hoe goed is het Engels bijvoorbeeld van Emile Roemer? He? Dat is toch ook belangrijk. Maar aan de andere kant staat hij wel weer dichter bij het volk misschien... dan de wat elitaire, meer elitaire Mark Rutte. Daar gaan we het over hebben en over drones. Je weet wel, die onbemande ja. vliegtuigjes. Ze zijn er nu ook in een burgervariant. De EO heeft hem dit weekend nog ingezet bij een festival... om opnames te ah, maken. Dan hangt er echt een camera aan. Maar moeten er geen regels voor komen? Want die dingen kunnen neerstorten, gewonden ja. maken. Dat soort dingen meer. Daar gaan we het ook over hebben. Die vraag over Roemer en Rutte... die werd hier ter linkerzijde aan de tafel... met een uh, hoofdschuddend gebaar uh, beantwoord. Ik geloof dat u voor Rutte bent, hè? Absoluut. En dat vanuit de linkerzijde van deze tafel. Goed zo, meneer. dit is de dag. Ik weet ik wens u een prettige maandagmiddag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar... dan hoor je zoveel meer... NCRV. Morgen om 7 uur... Hoogheer publiek, welkom! Japjum, het Circus van de Nacht. Nelly Vrijda speelt in Japjum, Circus van de Nacht. Hier worden uw zintuigen gestreeld. Luister naar Kunststof. Morgen van 7 tot 8. Radio 1.